Als ze maar benadrukt dat ze geen voorstander is van het dragen van een burka... Ze hoopt dat vrouwen er zelf voor kiezen om die niet te dragen. De Indiaanse staalfabrikant Tata Steel bouwt zijn nieuwe moderne ijzerfabriek niet in IJmuiden... ...maar in de Indiaanse industriestad Jamshedpur. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant heeft de directeur van het bedrijf het besluit bekendgemaakt... ...aan een Nederlandse delegatie in Mumbai...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 De club krijgt de sanctie voor het wangedrag van eigen fans... rond de twee Champions League duels met Benfica. In Amsterdam blokkeerden supporters de tribunetrappen en gooiden ze voorwerpen op het veld. Na het duel in Lissabon vochten Ajax-supporters in het stadion met de politie... en gooiden met losgerukte tribunestoelen. Het totale boetebedrag voor Ajax is nu opgelopen naar 135.000 euro... Mogelijk komt daar nog een boete bij. Want de KNVB onderzoekt nog het gebruik van vuurwerp door Ajax aanhang... tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgenochtend in het zuiden regen, later ook in het oosten. Het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Is duidelijk. Ja, ja, ja. duidelijk. Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio 106.9. Dit is CFM. Telm serie hebben doen.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 van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM Beautiful life I see you. I'm now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 And I will be free En een golf van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5. Ik kan in Tokio Sie Ze wissen, weten waar ik ben Ze wil time Doch ik ben unterwegs in de late night Ze wissen, weten waar ik ben Ze willen time Doch ik ben unterwegs in de late night All night, we spelen Fortnite Hangen op der Couch und Drake more life All night, we spelen Fortnite Hangen op der Couch und Drake more life Ze will wissen, wo ik ben Nachts unterwegs, Ik ga immer all in Ze wil immer stalken Doch ik weet sie ze hebben Denk niet aan morgen bin allein in de stad ja, sie will met Dardy in Benz zijn Ze wil gang sein, sie macht Gangs Doch ze blendet wie Mac-Lights Living fast life sitz in de S-Line Panama, Panama, Panama, Panama Ze wil die Welt reizen Ik zie den Ballermann, Ballermann, Ballerman, Ballermann, Ballermann Denn ik moet geld maken Zo so high, zo so, zo so high Steak mijn schein in de novo line Zo so high, zo so, zo so high Augen zu, ich könnte in Tokio zijn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 Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco Ich vergesse nicht, mein Handy auf flugmodus Wir haben uns zuletzt vorne Monat gesehen Ich bin dieser doch erwartet Loyalität Egal ob reich oder pleite Diese Frau bleibt an meiner Seite Sie weg mein Kopf mit in my Trotzdem freu ich mich wenn ich kom So high, so so high steig mijn Schein in den Novo line So high, so so high Augen zu, ich könnte in Tokio sein ze willen wissen, wo ik ben, ze willen FaceTime Doch ik ben unterwegs in de Late Night. Ze willen wissen, wo ik ben, ze willen FaceTime Doch ik ben unterwegs in de Late Night. All Night, we in Fortnite.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 Door de dagen en het voelt goed, goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. Waan nou als ik het doe doe: wil je samen verder, en ik dacht: hoe, hoe, als er bijeen week zo.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 Who's? <laughs> With a voice like Gallup ringing out, there's no way the band could lose.